Of zonder. Een verhaal uit de BBC-serie Wie is de dader? Geschreven door Edward Mason. Vertaling en Perquin. laten komen. Nou, ja. of vroeger en vroeger, hè. Het is maar net hoe je het bekijkt. Is dit nu een late lunch of een vroeger thee? Ja, Doe dat ook. Ik ben er aan toe. Nou, Lillie kan het niet schelen. We zijn vaste klanten. Zo is het. Lily, daar zijn we weer. De sleters in de Westens op volle sterkte. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Zoals gebruikelijk. Ja, dit tafeltje is wel goed. Ga maar zitten hoor. Ja. Uh, wie wil er eieren met ham en chips? Daar zeg ik geen nee op. Nou, ik ook niet. Uh, en jij, Jack? Het lijkt me geweldig. Goed zo. Uh, Lily, weet je het? Viermaal eieren met ham, chips en brood met boter. Ja, en daarna nog wat gebak. En dan nu graag meteen de grootste poté voor vier dorstige mensen. Ja, ja, ik <laughs> Binnen twee minuten, meneer Sleek. Nou, goed zo. Nou, eens even kijken. De suiker. Waar is die? Nou, niet hier op tafel. We zullen moeten wachten tot Lily komt. Even door. Ufferdorie, met oude en dat goede paard op zijn suiker wachten. Straks komt hij nog een restaurant binnen als hij nu op zijn tijd zijn portie krijgt. <laughs> ja, ik zie dat. Nee, ja. <laughs> nee, niet ja, ja. Ja, als je ja, de suikerpot zou kunnen messen. Dus, oh, natuurlijk. Neemt u hem. We hebben hem in ieder geval nodig. Ja, ik ja, kan me niet voorstellen dat de dienster het prettig vindt... dat je er suikerklontjes gapt om ze aan doppen te geven. Oh, die vindt het best. We geven nog altijd een goede fooi. Terwijl jij naar doppen gaat, ga ik even mijn handen wassen. Hé, hey, nee, Monika. Je gaat toch niet weer in je nagel is ja, Je eigen schuld. Oh. Altijd het gejakker om op tijd te zijn. Je hebt nog een minuutje voor jezelf. Terwijl op de bestelling wachtte dat ik net even mijn nagels lakken. Wie is dat nou zo weg? Ga maar. Uh, ik vind die zuurtjeslucht zo na. Ah, die heb ik nou juist altijd zo lekker gevonden. David, je neemt toch niet alle suiker? Wel, nee. Trouwens alleen jij en ouwe Dublin gebruiken suiker. Nou, ga dan nogal. Lily komt direct met de thee. Ik ben zo weer terug, hè. Neem nu niet alle suikerklontjes die nog over zijn, Marta. Ik heb er nog graag oh. wat over voor straks. Nou, hè? nou, doe nou maar. Hij en het paard... Ik begrijp niet waarom jullie je paardenwagen niet wegdoen en een auto nemen, Martha. Oh, daar wil David niet van horen. Ja, hij is nou eenmaal een paardengek. Ik zeg zo dikwijls, als David zou moeten kiezen tussen mij en het paard, nou, dan weet je het wel. Ja, dat spul ruikt wel erg. Hmm? Hè? Ja, ik ben zo klaar. Oh, ik vind het al het fijn als managels ervoor zo verzorgd uitzien. Maar het is pas niet gemakkelijk om je handen netjes te houden met al het werk op de boerderij. Ik oh, kan mij niks schelen. Die letten al trouwens ooit op onze handen. Nou, oh, dat weet je nooit. Ah, uh, hallo Jack. Ja, check. Ja. Opgefrist? Ja, dat gaat wel. Zeg, is de thee er nog niet? Nee, nee, ik geloof niet dat dat al zo ver is. Het ziet er nou uit dat we altijd op de verkeerde tijd komen zo tussen de lunch en de thee. Ah, dat vinden we toch niet? Zolang ze dat maar kunnen serveren, duurt het uur er toch niet zoveel toe? Aha, daar komt ze aan. Ah. Ah, ja, neem me niet kwalijk dat het een beetje lang duurt. Want zit hem in de heetwatervoorziening? Er is altijd wat mee. Zo, nou nog de suiker. Oh, u heeft al. Ja. Ja, de heren naast ons waren zo vriendelijk om de hunnen te geven. Ik wil erom wedden dat ik weet waar meneer Sleeter is. Met de halve suikerpot. Ah, daar is hij. Zo David, heeft de oude Dobbin bedankt. Oh, hij was me heel akentelijk. En zei dat hij mijn vriendelijkheid nooit zou vergeten Ah, Aha, Lily heeft ons het vocht gebracht dat altijd verkwikte en nooit mag. Nou, nou, Lily. Iedere keer dat ik je zie ben je weer mooier geworden. Je brengt een man zijn bloed aan het koken, hoor. Oh, meneer sleter. u overdrijft. Misschien wel, maar ik ga nooit buiten mijn boekje, hè? Alsje? Nooit. Ja. Nou, to je alsjeblieft. ja, ik bedoel dat niet zo kwaad hoor. Nou, vooruit. Laat ik eens voor een moeder spelen. Ja. Ja, Marta, suiker. Hoeveel ook weer? Oh, nee. Vijf klontjes? Dat weet je ondertussen wel, hè? Ja, ik heb wel eens van een tante gehoord. Maar nog nooit van een suikermoeder zoals Marta. <laughs> <laughs> Monika, gebruikt geen suiker. Nee, en ik zeker. heb een zoetjes. David er. Heb jij die vijf klontjes met je vingers in mijn kopje gedaan? Waarmee dacht je dan, met mijn voeten? Hou ze <laughs> er dan ja, me weer uit. Wat een idee! Wat een er dan? Oh, je hebt je handen gebruikt om het vaartsuiker te geven. En nu geef je mij met die vieze vingers de klontjes. Bah. Oh, goed hoor. Als je dat vervelend vindt, ga mij dan jouw kopje maar. Ik ben niet bang dat ik mond is krijgen. <laughs> ik heb nog van één klontje. En de andere zijn voor Dobbin. Ga nou even je handen wassen. Maar. Nou, doe nou, David. Je kent Marta toch? Dan zal ik wel voor de thee zorgen. Wat een deining. En niemand zegt er iets van dat Monica de lucht verpest met die nagelak. Vooruit, gaan nou je handen wassen en schiet op. Het eten kan zo komen. Nou, wachten jullie maar niet op mij. Begin maar vast dat ja. jullie met het eten komt, hè? Ik eet toch vlug, dat weten jullie wel. Ja, natuurlijk. <laughs> Wat een toestand. Ik heb mijn leven nog nee, niet zo'n de deining meegemaakt. Ziezo, had het niet. Ah. Eieren met ham voor vier personen. Het ah. heeft toch niet te lang geduurd, hè? Nou, wat een typische lucht. Ja, dat komt door mevrouw Lili. Kijk maar eens naar de vingers. Oh, dat is een mooie kleur roze. Ja, hè? Jammer dat mijn nagels nooit lang worden. Maar dat zal wel komen hoe dat ik erop bijt. Ja, misschien wel. <laughs> Het schijnt op een slecht humeur te wijzen, zeggen ze. Nou, maar gelukkig vindt niemand mij zag joh, nee. Integendeel. Hoera, het eten is er. Ja, ik wist wel dat het zou komen als we mijn tijd voor leven hadden. Niemand wordt zo vlug bediend als u, meneer Sleeter. Dat weet u best. Ja, mijn charme doet het hem, hè. Mijn persoonlijke okay. charme. Onweerstaanbaar. Och, schiet toch op en ga eten. Je praat iemand met de oren van het hoog. Alsjeblieft, Martha, Je thee. Dank Zo, mijn nagels zijn we klaar. Nou, zien ze niet netjes uit? Oh. Oh, geweldig. Nou, behalve je pink dan. Die is een beetje gevlekt. Hé? Eh? Oh ja, ja. Nou, die, die, die kan ik beter even overdoen. Goed dat je het ziet, Jack. Die, die thee smaakt een beetje eigenaardig. Net of. Oh! oh. oh. oh. oh. oh. Marta, wat is er? Wat is er nou? Wat ja, ja. ja. nou, Hier, Voorzichtig. Kom maar vast. Ze oh. valt flauw. Marta, voorzichtig. Kom. Oh. Kom, kom. Gaat dat? Dat zag ik aankomen. Oh. Jurk, thee gemorst. Het Het moet gaan. Allemaal. Oh. oh, meneer Sleetel. Ze is niet alleen maar flauw gevallen. Kijk maar. Oh, ze ademt niet meer. Neemt u mij niet kwalijk. Ik ben van de politie. Kan ik misschien helpen? Marta. In godsnaam, Marta. Komt u weer bij. Wat is er met van de hand? Zo op het eerste gezicht zou ik denken aan een hartaanval of iets dergelijks. Joe, wil je ogenblikken voor een dokter zorgen en een ambulance? Ja, onmiddellijk. Uh, Juffrouw. Uh, ja, meneer. Zet u een bordje aan de deur dat de zaak voorlopig gesloten is? Ja, meneer. Natuurlijk. Wat doet u daar, meneer? Ik, ik, ik wou de rommel vast een beetje opruimen. Dat schet dat Lily in haar werk. Ja, wilt u alstublieft niet aan het gebroken aardewerk komen? U bedoelt toch niet, in ernst, dat mag dat. Ik bedoel, u gelooft toch niet dat ze echt dood doodgaat? Ik vind het ellendig om te zeggen, meneer Slater, Maar zo te zien vertoont uw vrouw geen teken van leven meer. Het is allemaal erg vlug gebeurd. Oh, heel erg vlug. fijn. we zullen het zo wel van de dokter horen. Oh, mijn God, en dat... Dat zonder een enkele waarschuwing. Zonder ineens. Jack, Monika, wat is er gebeurd? Ligt moet op hem, Jack. Ja. Ik kan zo flauw ja, vallen. Ja, ja. me je hand. Naar, naar het toilet, Jack. Wie alsjeblieft, ja, ik. Ik voel me ziek. Het is net een boze droom. Op het moment zit ze nog gewoon met ons te praten. En ineens ligt ze daar. Oh, mijn god. Niets aanraken. Dan kunnen we de zaak zo gauw mogelijk uitzoeken. Ja, dat was dan dat. Dat was de vreemdste theepartij die we ooit hadden meegemaakt. En we konden alles van begin tot eind volgen. We zaten eerste rang, om zo te zeggen. Dus Matus Slater was dood. Doodoorzaak vergiftigd door Sciankali. Toen inspecteur Galloway neerknielde om het lichaam van de dode vrouw te onderzoeken, rook hij gelijk die eh, karakteristieke lucht van Bitter aan Mandelen. ...maar het eigenaardige was alleen dan... Nee. ...dat onze suikerpot was gebruikt. Logisch geredeneerd was de suiker uitgesloten. Iedereen had melk genomen. Iedereen had thee gedronken uit dezelfde pot. Maar waar was nou dat vergif vandaan gekomen? Niemand had nog van het eten gegeten, dus dat kon het ook niet zijn. Er lagen wat kopjes en schalen over de vloer. Twee van de vier kopjes vertoonden nog sporen van Siankali. Het ene was zonder enige twijfel van Martha Slater. Maar van wie was nou dat andere? Meneer Weston, is meneer Slater nog steeds op het toilet? Ja, hij voelt zich ziek. Ik denk dat hij een shock heeft. Misschien wil jij hem even van me halen, Joe. Dan kan ik intussen met mevrouw en meneer Weston en de er een belletje maken. Danke. Ja, meneer, u zegt dat de dokter heeft vastgesteld dat, dat ze vergiftigd is. Zo gauw er nadere gegevens komen, weten we meer, meneer Weston. Maar hoe zou ze dan een vergiftigd kunnen zijn? We waren toch allemaal bij elkaar? Het bestaat niet dat ze vergiftigd is. Het, het, moet, het moet een hartaanval zijn geweest of zoiets. Laten we het hopen. Maar ondertussen kunnen we toch proberen achter een paar dingen te komen. Ah, daar is meneer Slater. Ach, uh, Joe, misschien ja. kunnen we toch beter eerst even met de dienst op praten. Goed, inspecteur, dat komt in orde. Ach, dames en heren, wilt u misschien allemaal even op de gang wachten, alstublieft. Ja, u hoort wel goed als u nodig hebt. Zo. <coughs> de Lily. Dit wekelijkse bezoek van de Slaters en de Westens was klaarblijkelijk een vaste gewoonte. Mm -hmm. Ze kwamen iedere woensdag... met de regelmaat van de klok. Altijd op ongeveer dezelfde tijd. En ze namen altijd hetzelfde. En altijd de zuurtjeslucht van mevrouw van nagelak. Oh. Zo gauw als ze zat, begon ze er meestal mee. Ik voor mij denk dat ze het voornamelijk deed om die arme mevrouw Sleter te ergeren. Maar ze was toch mevrouw Sleters dochter? Ja, uit de eerste huwelijk. Maar ze kon het niet zo erg goed vinden samen. Helemaal niet meer toen Maarten met David Sleter getrouwd was. Monika Westen had altijd gedacht dat een gedeelte van haar vaders geld haar toekwam. En niet alles aan haar moeder. Ik begrijp het. En uh, kun jij goed met meneer Sleter overweg? <laughs> Nou, ouwe deze, is altijd goed voor een grapje. Het is een aardige kerel, weet u. En Martha? Nou ja, van de doden niks dan goeds. Maar hij had een hondenleven bij haar. Hij, uh, zij ging over het geld, ziet u. En onze vriend Jack Weston? Oh, dat is een klaploper. Hij liep achter Monika aan en trouwde met haar omdat hij dacht dat er geld zat. U moet me goed begrijpen, hoor. Hij is niet onaardig, maar hij geeft graag geld uit, hè? En uh, overleden mevrouw Slater hield de touwtjes van de beurs in handen. Nou, en of? Dankjewel, je Lily. Uh, wat de gewoonte van het cafébezoek betreft... Uh, ging het allemaal net zoals anders? Niets ongewoons? Nee. Nee, helemaal niet. Ja, behalve natuurlijk deze tragedie. Ja, ja natuurlijk. Uh, dankjewel, je Lily. Nou zo ik graag eens even met Jack Weston praten, hè, Joe? Jack met... Weston, goed, ik zal hem halen. Ja, meneer Weston, kom je even. Ik ga hier binnen. Dank u. Gaat hij even zitten. Ja, dank u wel. Meneer Weston, we konden de als goed met elkaar overweg? Ja, wachten kon nog wel eens sturen en zie stierde even nog een kort. Maar in het algemeen gesproken ging het goed. Was het gebruikelijk dat die oude Dobbin dat paard tussen, dat die suiker uit café kreeg? Oh ja, ja, David en Dobbin... Dat er ook gebeurde. Altijd weer oude dobbels en suiker. U gebruikt geen suiker in de thee? Nee, ik ben een suikerpatiënt. Oh, juist. En uw vrouw, gebruikt die ook nooit suiker? Nou, laatste tijd neemt ze geen suiker in het ze eten meer. Hm. Is ze ook suikerpatiënt? Nee, alleen te dik. Ah. Dus alleen Maarten Sleter, David Sleten en het paard gebruikten van de suikerpot die meneer Sleten van onze tafel hadden. Ja. Juist. Ja, maar... Hoe kan het dan vergief in het kopje van mevrouw Sleter zijn gekomen? Vertelt u maar eens hoe u denkt dat het gegaan is? Nou, ik heb mijn suf gepraktiseerd, maar ik kom er niet uit. Ik bedoel, wat zou het motief kunnen zijn om Martha te vermoorden? Oh, ja, als u dat bedoelt, ja. Ja, maar het maakt verder geen verschil. We werken rustig verder. Het geld, ja, dat, dat, dat is in de boerderij gestoken... Alleen moeten we het nu met z'n drieën klaren in plaats van met z'n vieren. Maar niemand zou daarvoor zijn op willen wagen. Ik en Elke van die. Ging David uh, alleen Dobben voeren? Niemand anders? Altijd. Het ja, was een soort ritueel. Iedere keer dat we hier kwamen, pikte hij de halve inhoud van de suikerpot voor part. Lully zei er nooit wat van. Die had een warm plekje voor Davids sleter. Had hij altijd suiker bij zich voor Dobben? Nee. Nee, we gebruikten paardenwagen. Alleen maar af en toe, op dit soort tochtjes. als u bij die kwaliteit neemt dat ik het zeg, maar ik geloof dat u helemaal fout zit. Wacht, dat had een hartaanval, Dat moet er geweest zijn. Dank u, meneer Weston. Jammer genoeg kan ik uw mening niet delen. Huh? Kunnen we nu meneer Sleet er even krijgen, Joey. Ja, zullen we af. Ik ga u gaan meneer. Meneer ik Komt u. Ja. Heb je plaats. Zo, meneer Sleeter. Ja, Het spijt me dat ik u met mijn vragen moet lastigvallen. Ja, inspecteur, ik, ik weet dat u uw werk moet doen, maar... u wilt me dat toch niet vertellen dat iemand oh. mijn Martha zo'n smerige strijd geleverd heeft. Dat bestaat gewoon niet. Er wonen hier allemaal rustige en een nette mensen. Meneer um, Sleiter, hebt u eigenlijk van die thee gedronken? Nee, ik wilde net een slok nemen toen Marta opstond en, en aan keel greep. Ja, dat, dat heeft u toch gezien? U zegt dat u net een slok wilde nemen. Is het u nu opgevallen dat er iets was met die thee? Nee, nee, kan ik niet zeggen. Hm. Hoe dat zo? Omdat wij het vermoeden hebben dat uw thee ook vergiftigd was. Net als die van uw vrouw. U bedoelt dat er iemand vergif in mijn thee zou hebben gedaan? Maar dat zou ik toch gemerkt hebben. Maar niet als u er niet van geproefd had. Nee, ik heb er godsendankt niet van gedronken. En door de lucht van Monika's nagelak... Eh, kon je het ook niet ruiken, hè? Nee, als dat met Marta niet gebeurd was... dan zou ik thee gewoon hebben opgedronken. Maar, maar hoe dan ook... wie zou Marta en mij nou willen vermoorden? Nou, de boerderij, het geld... Als u allebei dood was, zou er toch iemand erven? Oh, bedoelt u dat? Nee hoor, we waren altijd de beste vrienden met Jack Monika. Nee, ik geloof niet dat u op de goede weg bent. Nee, nee, dat kan gewoon niet. Trouwens, eh, hoe moet het vergift dan toegediend zijn? Heb u daar wel eens aan gedacht? Het is gewoon onmogelijk. Alleen u en uw vrouw gebruikten suiker. Ja, dat is waar. Maar ik heb mijn suiker zelf in mijn kopje gedaan. Ja, dat uh, van mijn vrouw, weet u wel. Omdat ze erover viel dat mijn handen niet gebassen waren. Ja, ze was altijd wat pietluttig en erg kieskeurige vrouw. U gaf Dobbin altijd suiker. Hoe is het dan mogelijk dat Dobbin niet vergiftigd is? Als de suiker in de pot onder handen was genomen... wat is er dan gebeurd met de suiker die Dobbin kreeg? Uh, dat is het hem nou juist. Ik zei toch al dat het onmogelijk mogelijk is... U je beslist ergens een fout maken, inspecteur? Misschien. Uh, waar heeft uw stiefdochter... Uh... Monika? Ja, waar heeft ze Jack West en haar man leren kennen? Oh, Jack, die reisde met een kermis rond. Uh, goocheltrukkies en zo, ik ken dat wel. Huh? Maar Monika heeft hem zo lang gepraat dat hij het opgaf en bij ons op de boerderij kwam. En, en ik moet zeggen dat hij... Uh, Flink aanpakt. U kunt dus goed met hem opschieten. Geweldig. Ja. En uh, uw vrouw? Nou, die vond altijd dat Monika beneden er. Ja. Uh, u, u begrijpt, kermisgast en zo. Huh? Maar ik vind dat je de dingen maar moet nemen zoals ze komen. En als het nog ware liefde is, wat wil je dan nog meer? Meneer Slater, u nam een heleboel klontjes uit de pot voor uw paard. En u raapte ze zelfs op van de grond toen ze vielen. Nou, of? Maar, uh... Lily weet ervan, hoor. Ze vindt het best. Hebt u er nog wat van over? Ja, nou, hoor. Een, een heleboel. Mooi. Wilt u die dan hier laten? Dan kunnen we ze onderzoeken. Uh, ja, zeker. En wilt u dan nu Monika Westen vragen om binnen te komen? Ja. Ja, maar kijk, ik... Ik begrijp er niks van, hè? Helemaal niks. Het, het is allemaal zo vreemd. Ja, ogenblikje nog kennis, Eh uh... Kom Monika, goed met de moeder over. Me. Nou, om je de ware te zeggen, niet zo erg. Niet zoals je van N moeder en dochter zou verwachten. Nee, nee, beslist niet. Dank u wel, meneer Sleetel. Oh, niks te danken. Het is een ellendige zaak, hoe je het ook kijkt. Ellendige zaak. En dat er nu juist hier moest gebeuren, in zo'n keurig rustig dorp. Ja, ik wil met hem niet mee. Ja, maar volwassen. Ik ga die binnen. Eens even zitten. Dank je. Ja, mevrouw volwassen. Uh, dit moet wel vreselijk voor u zijn. Ik ben wel erg verdrietig. Het is alleen zo jammer dat we niet meer contact hadden. Ja, dat was helemaal niet anders. Kunt u zich misschien voorstellen hoe uw moeder gemiddag vergiftigd kan zijn? Ik bedoel, zo waar iedereen bij zat. Nee, beslist niet. Maar het is toch gebeurd. Het is gewoon onmogelijk, zei Lilly erin betrokken was. Lilly? Wat kan die ermee te maken hebben? Ze is, is een beetje verkikkerd op een stiefvader. Dat op haar leeftijd. Het is toch maar een kind. het belachelijk. Mevrouw Weston, uh, waarom lakt u altijd uw nagels in het restaurant? Dat is toch anders niet gebruikelijk, dacht ik? Kijk. Ik vind het nou eenmaal prettig als mijn nagels er verzorgd uitzien. En op woensdag is dat het zo gejakker om op tijd te komen. Zodoende schiet het lakker er altijd bij in. Hebt u ooit van Siankali gehoord? Een soort vergif geloof ik, hè? Ja, dodelijk. Weet u er iets van af? Nee. Ik zou niet weten waar ik het vandaan moest hebben als ik het wilde hebben. En ook niet hoe ik het zou moeten gebruiken als ik het had. Misschien had iemand anders van uw familie het? Ja, niet dat ik weet. Het lijkt me ook niet iets waar je zo langs je neus weg over praat. Zo van... Uh... Heb je vandaag nog Siëntali gekocht? Nee, inderdaad. Nog één vraag, mevrouw Weston. Als David Slater het paard suiker had gegeven. Oh, David en dat ellendige paard? Waarom kochten we er geen auto? Ja, neemt u me niet kwalijk. Maar als David het paard gevoerd had, ging hij dan altijd zijn handen wassen voordat hij ging eten? Ja, dat, dat hoort toch zo? Als je een paard suikerklontjes geeft, dan wordt je hand nat. Dan ga je toch zeker eerst je handen wassen voor je eet? Dank u, mevrouw Weston. Uh, voordat u weggaat, wie erft de boerderij nu Martha Slater gestorven is? ...in het testament staat dat geld en eigendommen verdeeld worden... ...tussen mijn stiefvader en mij. En Jack Weston? Ja, ze keurden mijn huwelijk af. Hij krijgt niks, maar uh, maken ze daar maar geen zorgen over. Ik kom best in orde. Mevrouw Weston, kunt u zich ondanks alle consternatie herinneren... ...of u van de thee gedronken hebt? Nee, dat heb ik niet. Ik wilde mijn lak goed laten drogen voordat ik iets aanraakte, ziet u, zodoende. Oh, Hebt u er eigenlijk iemand van zien drinken, behalve uw moeder dan? Nee. Toen David Slater zei dat hij uw moeders kopje wilde nemen. Heeft hij dat toen ook werkelijk gedaan? Jazeker. Hij zet het voor zich op tafel. En wat deed hij met zijn eigen kopje? Nou, dat, dat zet hij voor haar neer. Hij verwisselde gewoon de twee kopjes. Hij verwisselde de twee kopjes? Ja. Wie deed eigenlijk de suiker in uw moeders kopje? Nou, ik... Ik geloof eigenlijk uh, dat Jack dat deed. Want hij nam het thee inschenken van David over. Omdat hij zijn handen ging wassen. En wie schonk thee Is in een moederskopje? Jack. Zo. Eén van uw vingers was gevlekt, hè? Ja. Welke? Eh, uh, pink. Van, van, mijn recht, van mijn rechterhand, ja. Met uw rechts? Ja. Hmm. Dank u. Nu zouden we graag nog even uw man willen spreken. Moet u er even voor zorgen? Goed, dank u. Ah ja, meneer Westen, kom je even verder nog. Ja. Zo gaat u nog even zitten als u wilt. Ja, dank u Ja, uh... Juist. Hoe stonden de kopjes toen u thee inschonk eigenlijk? Nou, uh... ze stonden bij elkaar. Want David zou, zoals hij altijd zei, moedig zijn en thee schenken. En daar wilde hij net mee beginnen. Toen daar ineens die heimel was met die suikerklontjes... en hij zijn handen ging wassen... Zodoende nam ik het dienstging over. Uh, stonden de kopjes gewoon op de schoteltjes? Ja, ja. Had iedereen zijn eigen kopje voor zich staan, zodat hij automatisch dat kopje ook zou nemen? Ja, de, de twee aan deze kant waren van Monika en mij. En, ja. En de twee aan de andere kant van Martin en David. Ja. Wie deed de melk in de thee? Melk? Uh, ik? U? Ja. U deed eens melk in de thee van mevrouw Sleten... voordat de suiker erin zat? Nee. Ze, ze wilde de klontjes niet... omdat thee er met zijn vuile handen aan had gezeten. Dus die werden er toen weer uitgedaan. Ja. Ik bedoel dat de suiker er toch het eerst had ingedaan. Ja. Vertel eens, meneer Weston. Ik gebruikte op de boerderij wel eens siankali. Ik bedoel voor het uitroeien van, van, van wespennesten bijvoorbeeld. Ja... Ja, drie geleden hebben we het toch gebruikt. Oh ja? Ja, ja, inderdaad. Weet u hoe het ruikt? Ah, tuurlijk. Ik heb het zelf gebruikt. En hoe ruikt het dan? Nou, nou zo'n beetje naar, naar bittere amandelen. Hebt u van uw thee gedronken? Nee. Nee, want ik kreeg geen kans toe. Niemand, trouwens. ik kreeg het eerst ingeschonken en nou... Die hele toestand. En hebt u iemand anders van die thee zien drinken? Nee. David was handen aan het wassen. Monika zat te wachten tot de nagels droog waren. En ik zat net mezelf in te schenken toen het allemaal gebeurde. Juist yes, in orde, meneer Westen, dank u wel. Nu graag meneer Sleter, wil die of het even hier ja, komen? Ja, graag. Ja, ja, bedankt, meneer. Ja, meneer Sleter. <coughs> Komt u nog eens even hier, als u wilt even zitten. Ja, ja. ja. Uh, meneer Sleuter, uh, Ja, wat deed u met de suikerklontjes die u uit het kopje van uw vrouw haalde? Nou, die uh, heb ik in mijn zak gestopt. Bij de anderen? Waren de anderen voor het paard? Ja, inderdaad. We bleven er een paar van achter om onderzocht te worden. Weet u wel. En gaf u meteen alle klontjes die u het eerst had aan uw paard? Dat geloof ik wel, ja. Misschien heb ik er hier of daar wel een in mijn zak laten zitten. Maar, uh, nee, zal wel niet. U bent er niet zeker van waar de klontjes vandaan kwamen die in uw zak zaten? Een paar uit de suikerpot, een paar uit de... Ja, zoals ik al zei, misschien heb ik wel een enkel klontje laten zitten. Maar ik geloof dat ze allemaal uit de suikerpot kwamen die op tafel stond. Ah. U gerijdt geloof ik overal suiker vandaan, niet? Als ik de kans krijg, ja. Heeft u iemand anders van zijn of haar thee zien drinken? Nee, nee. Dat geloof ik niet. Dus niemand anders heeft ervan gedronken? En u ook niet? Nee, ik hou bovendien niet van warme thee. Goed, meneer Sleider, dank u wel. Misschien wilt u zo goed zijn te vragen, Lillie, even hier te komen. Jawel. Ja, kom maar verder, Lilly. Zo, dan moet even zitten. Zo, Lilly. Dit is een ellendige geschiedenis. Ja. Jij stond er dus vlakbij toen mevrouw Sleter stierf? Ja. Heb jij nog iemand anders van de thee zien drinken, behalve mevrouw Sleter? Nee. Wie zette de kopjes op tafel? Ik. Weet jij wat Siankali is? Ja. Wist je dat het op de boerderij gebruikt werd? Ja, dat wist ik. Wij gebruiken het ook om... Weet u? Meneer Scheter en meneer Wester gebruikten het meestal om, om de ratten mee om zeep te brengen. Ja, ja. Zeg, Lily, weet jij ook hoe uh, mevrouw Sleeters eerste man is gestorven? Nee, dat weet ik niet. Toch niet vergiftigd toch zo? Hm? <laughs> nou, nou, dat denk ik niet, nee. Je zegt dat de familie geregeld kwam. Zaten ze dan ook altijd aan hetzelfde tafeltje in dezelfde opstelling? Ja, ja, altijd. Juist, dus altijd precies in dezelfde opstelling? Ja, altijd. Goed, dan zullen we het hier maar bij laten. Dankjewel, heer Lely. Ja, nou, we zullen we eerst eens moeten kijken hoe de zaak daarvoor staat. Naar nou, mijn idee is Sleet er min of meer verdacht omdat hij de opmerking maakte dat hij het niet kon ruiken, terwijl hij niet kon weten dat het om Siangali ging. Maar toch geloof ik niet dat hij onze man is, niet? Nee, nee, nee. Ik ben eerder geneigd Jack Weston te verdenken. Want Jack Weston was de enige die de kans had dat ze te gebruiken... nadat de kopjes waren verwisseld. Denk je werkelijk dat het zo gegaan is? Ja, ja. Nou, je zit er voor de volle 100% naast, hoor. Hm? David Slater is de dader. En je hebt er precies uitgepikt wat hem verraden heeft. Namelijk, dat hij het niet kon ruiken. De zaak zit zo. Hey. David Slater had het voornemen zijn vrouw te vermoorden. Hij stopte in de linkerzak van zijn jasje volkomen onschuldige suikerklontjes... en in zijn rechter een stel met siankali bewerkte. Toen hij de suikerpot van ons tafeltje pakte... deed hij daar ongemerkt een paar uit zijn rechterzak in. Vergiftigde dus. Hij wist dat er maar twee mensen waren die suiker gebruikten. Zijn vrouw en hij. Toen deed hij de suiker in de kopjes en gaf zijn vrouw vijf klontjes. Mm -hmm. Maar zij maakte bezwaar omdat hij vuile handen had. Daar was hij al min of meer op voorbereid. Dus pakte hij haar kopje, nam de vijf klontjes eruit en deed er één in van zijn eigen kopje. Kun je het volgen? Ja, ja. Omdat ze mogelijk behandeld waren, stopte hij de andere vier in zijn rechterzak, Ging zijn handen wassen en trok alle vergiftigde klontjes door het toilet. Toen hij terugkwam, had hij dus één behandeld klontje in zijn eigen kopje en nog verscheiden in de suikerpot. Jack Weston zou Martha ervan geven en 100 tegen één dat er een behandelde bij was. Een veronderstelling die inderdaad juist is gebleken. Ja, ja, ja, ja. David was helemaal niet van plan om van zijn thee te drinken voor hij wist hoe het met Martha zou aflopen. Hij hoopte, wat inderdaad gebeurde, dat de zuurtjeslucht van het nagellak die van bittere amandelen zou overheersen. Toen bleek dat het vergif zijn werk deed, ging hij er helpen en stootte daarbij opzettelijk flink tegen de tafel. In plaats van zijn vrouw verder te helpen, ging hij alle klontjes van de vloer oprapen, voelde zich ziek, liet zich naar het toilet helpen en spoelde daar weer alle gevonden klontjes door. De gewone klontjes had hij nog steeds in zijn linkerzak en die kregen we dus van hem voor het onderzoek. En dat was dan dat, Joe. Ja, ja, ja. David Slater zal in hechtenis worden genomen, verdacht van moord. Een verhaal uit de BBC-serie Wie is de Dader? Geschreven door Edward Mason. Vertaling: Emper Queen. Rolverdeling: Joe, Jan Borkes. Galloway, Paul van der Lek. David Slater, Tony Foletta, Martha Slater, Tine Menema. Monica, Vesia Rone. Jack, Huip-Orizant. Lily, Corrie van der Linden. Technische Realisatie Herman van der Lely. Assistentie André Dubois. Regie Harry Bronk.